vanmorgen. De werken die ik doe, zegt Yeshua, die getuigen van van mij. Dus de werken die Yeshua doet, die ik doe zegt hij, die getuigen van mij. En het wonderlijk is om te zien, de werken die Yeshua doet, die getuigen ook van hem. Want we moeten uiteindelijk in alles wat we doen gaan zien wie Yeshua daarin is. Want je kan natuurlijk nooit over Yeshua heen lopen. Je kan wel zeggen: "Ja, maar ik dien vader Jahweh." Ja, dat is wel zo, maar je kan niet tot Jahweh komen zonder van Yeshua. En dat is een, een begrip wat uiteindelijk altijd voorop moet blijven staan. Anders zou je nog wel eens kunnen denken dat je door de wet zalig wordt. Nou weet ik wel, we hebben honderdduizend keer gezet dat de wet ons niet redt. Want het is het bloed van Yeshua wat ons redt. Maar als je dan gered bent door het bloed van Yeshua en al je zonden en schuld zijn weggedaan. Dan waren dat wel de zonden en de schuld die door de wet waren aangewezen. Omdat we zondigden. Dus je kan nooit zeggen, ik heb Jezus aanvaard als mijn heer en als mijn verlosser. En dan kan ik rustig de wet overtreden. We gaan maar zondag vieren. Of we gaan de, de christelijke feesten vieren. Want Rome heeft natuurlijk nog nooit een feest ingesteld wat van God is. Maar heeft altijd feesten van de heidenen genomen en die gekerstend. En die zijn ze gaan vieren. Amen. We vieren dus de feesten van de Heer. Ik vond het feit dat er dan weer een zuster onder is. die zegt: Ik vind het heerlijk, het gaat om die Sabbat. Het gaat om de feesten van de Heer. Want door de Sabbatten van Yahweh te vieren. wat doet hij dan? Daardoor zet hij ons apart van de wereld. Want de wereld heeft andere feesten. En ook als de kerk de wereldse feesten invoert. en ze kersten, blijven het toch feesten van de wereld. Dus vader Yahweh zet ons apart. Dus hij heiligt ons. Hij zet ons apart van de wereld omdat we houden aan zijn sabbaten. Niet alleen de zevende dagse sabbat, maar ook de feest -sabbaten. Alles wat Yeshua doet, hij zegt, de werken die ik doe, getuigen van mij. Want al de werken die Yeshua doet, ten tijde dat hij in het vlees op aarde rondwandelde, in zijn hoedanigheid, als de zoon van God, in zijn bediening, als de Messias die zich geopenbaard heeft, in die 3,5 jaar moest hij wel iets duidelijk maken aan Israël. En velen van de Israël waren helemaal niet bereid om hun Messias te ontmoeten. Er waren er maar enkele die bereid waren om vanuit het profetische woord te concluderen... Oh, hij doet dat, hij doet dat, hij doet dat. Dan is hij Messias. De meesten zagen dat helemaal niet. Ik denk ook als Messias talijk terugkomt, dat de mensen misleid zullen worden... Want de eerste Messias die gaat komen, welke Messias is dat? Dat is de anti-Messias. Dus als er dadelijk een wereldheerser gaat komen in Israël, en die gaat in Jeruzalem op de troon zitten, dan zegt de hele wereld, inclusief het Christendom, oh, eindelijk een wereldleider. Maar die wereldleider die gaat komen, die zal door de aarde van Yeshua vernietigd worden. Want dan zal er pas echt vrede zijn op aarde. Nou, Yeshua die heeft een paar fijne dingen gesproken, dus we gaan heerlijk lezen, Johannes 5, bijna het hele hoofdstuk. Johannes 5, vers 5, begint te zeggen, er was een man die reeds 38 jaar lang ziek was. Kunt u zich voorstellen? Wie van u is er wel eens een jaar ziek geweest? Hartstikke ziek. He? En wel eens twee jaar, en vijf jaar, en tien jaar, hartstikke ziek. Ja, velen van ons weten helemaal niet wat het is om zo langdurig ziek te zijn. Maar lieve mensen, die man die ligt 38 jaar lang ziek en die ligt bij Siloam en die wacht maar op een mens die hem dat water in kan gooien. En altijd is er een mens een voor. Hij ligt 38 jaar te tobben. Dus als er onder ons mensen zijn die tobben, dan moet je vandaag goed luisteren. Want Yeshua die heeft een woord, de werken die ik doe, die getuigen van... Mij. Die man is dus niet genezen geworden op grond van zijn geloof. We gaan het lezen. Hem, dus dat is die zieke man, zag Jezus liggen. En daar Yeshua wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem... Hé, hey, man die 38 jaar ziek is, zou je gezond willen worden? Nou, als dat een open vraag is, dan is het... Uh, wat denk je nou tot die man antwoordt? Nou, ik vond het wel lekker om hier te blijven liggen. Ik blijf wel ziek. Al mijn vrienden liggen hier. Ja, met 38 jaar krijg we al een hoop zieke vrienden. Zo is het met ons in de wereld ook. We zitten stampvol met zieke vrienden. Wil je gezond worden, zegt hij. En dan die zieke, die antwoord. Heren, ik heb geen mens. Ik heb het maar onderstreept. Ik heb geen mens om mij, zodra de beweging komt in het water, in dat bad te werpen. Hij zegt, ik heb geen mens. Dat klinkt heel menselijk, vindt u ook niet? Hoe lang hebben wij niet lopen tobben en er is geen mens die je helpt. Zelfs broeder Verduw die kan je niet helpen. Echt niet waar, maar ik ben ook maar mens. Wie is er ooit door Wim Verdouw geholpen om genezen te worden? Toch helemaal niemand? We kunnen wijzen op hem die alle eer toekomt. Tot we samen tot hem ramen. Ja? Dus wij genezen elkaar niet. Heer, ik heb geen mens. Hij spreekt er gewoon de waarheid. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor me af. Ach, hij wel genezen ik niet. Die man die topt 38 jaar. Maar het is niet zomaar waarom die topt. Het is ook niet zomaar tot altijd met iemand anders. Want je zou nou een afspraak kunnen maken als je al zoveel vrienden hebt. Zeggen nou: volgende week ben jij de eerste. Dan hoef je helemaal geen ruzie te maken. Dan lig je gewoon klaar als het badje gaat bewegen om erin te rollen. Maar dat gebeurt niet. Hij ligt 38 jaar ziek tussen andere zieken. Heeft deze man nou eigenlijk wel voldoende geloof in Yeshua om genezing te ontvangen? Maar hoeveel christenen beleiden Yeshua of Jezus Christus en worden ook niet genezen? Er zijn er meer die niet genezen worden als wel. Amen. Amen. Het gebeurt sporadisch dat iemand werkelijk een. Uh, uh, ja? ja, er worden natuurlijk genoeg genezingen gegeven. Want de Heer die zegent ons met een enorm gezond lichaam. En sinds dat we Torah hebben leren kennen. Hij zegt: Wandel in mijn wegen. Maak scheiding tussen Rijn en Onrein. Je weet nog niet voor de helft wat een zegen dat het is om zo te leven. Want hij zegt: Ik heb helemaal geen varkens gegeven voor mijn volk. Hij zegt: Ik heb scheiding gemaakt tussen Rijn en Onrein. Omdat mijn volk geen varkens weet. Daarom heeft Hij ons afgezocht. Dat die wereld maar varkens eten. Hij heeft ons afgezonden. Dus we moeten gaan leren luisteren. Wat heeft vader bedoeld met zijn Torah aan zijn volk? Heeft deze man voldoende geloof als Yeshua komt om te zeggen. Ik geloof hem en nou word ik genezen. Helemaal niet. Yeshua die komt in een zaal met vol zieke mannen en vrouwen. En hij gaat er maar één helpen. Er staat niks over andere mensen. Hij gaat er één helpen. Deze man weet ik vast van tevoren, heeft geen geloof om uit de handen van Yeshua genezing te ontvangen. De zieke antwoordt hem, heren ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen, en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. En Yeshua die zegt tot hem, sta op, Neem je matras op en wandel. Had die man geloof? Had die man geloof? Geen millimeter geloof. Hij zegt gewoon sta op, neem je matras op. En die man die staat op en die neemt zijn matras op. Die man die toont hier geen geloof. Hij doet gewoon wat hij zegt. Wij worden vaak plat gepraat. Iemand moet geloof hebben. En dan gaat iemand voor hem bidden. En dan wordt hij niet genezen. En hij zegt nee, je hebt geen geloof. De werken die ik doe, getuigen van mij. Dus zelfs mensen zonder geloof, die worden door Yeshua hersteld. Hij zegt, want de werken die ik doe, die getuigen van mij. Even vasthouden waar we mee begonnen zijn. Dat gaat eigenlijk, dat hele hoofdstuk gaat door. Het is heerlijk om het te lezen. Yeshua zegt, de werken die ik doe, die getuigen van mij. En waarom? Hij is de enige verbinding tussen vader en de mens. Hij zegt, wat ik doe, getuigt van mij. Mij. Maar denk erom, wat u doet, getuigt ook van u. En dat kunnen we zien aan de werken die u doet. Dus denk goed na, voordat je amen dadelijk. Want de werken die wij doen, getuigen ook van ons, wat we doen. En dat is kosher of het is niet kosher. Het is rein of het is niet rein. Het is goed in de ogen van Yahweh, zoals hij het gezegd heeft. Of het is niet goed in de ogen van vader Yahweh. Terstond werd de man gezond. Hij nam zijn matras op, omdat hij gezond geworden was. En ging zijn zweegs. Daar gaat hij komen. Schitterend tot Yeshua komt om een man te genezen. Hij verklaart hem gezond. Hij kan opstaan, zijn matras nemen en weggaan. Maar owee, owee, over de gezagshebbers in Israël. De schriftgeleerden, de fariseeërs, de boemannen. Hij gaat komen. Nu was het sabbat op die dag. De joden dan zeiden tot de genezenen. Het is sabbat. En dan mogen gij uw matras niet dragen. Waar staat dat? In welk gebod? Kijk, als je een verhuisbedrijf hebt, is het wat anders. Dan moet je niet op sabbat gaan verhuizen en de matrassen weg gaan lopen dragen. Maar deze man, die, die, die, die, die moest gewoon zijn matje opnemen. En dan hebben wij natuurlijk van die dikke eh, matras in Holland. Maar hij had maar een matje waar hij op... He, uitrollen onder zijn arm. Maar zo zijn schriftgeleerden en fariseeërs. Het is heftig he, wat hij zegt. De joden zeiden tot de genezen, het is Sabbat, dan mag je je metras niet dragen. Doch die man, dat is die genezen man, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem je matras op en ga je zweegs. Zo, denken die schriftgeleerden. Er loopt toch een mens rond die denkt dat hij God is. Dat hij kan zeggen, pak je met ras op. Zij vroegen hem, wie is dan die mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga u zweegs. En de genezende wist niet wie het was. Want Jezus was ontweken omdat hij een grote schaar op die plaats was. Dus Jezus was slijk weg. Hij wist nog niet eens dat Yeshua hem genezen had en totdat ze genezen was. Yeshua heeft een gewoon... Genezen. En is verder getrokken. En die man die gaat op Sabbat zijn weg. Daarna vond Yeshua hem in de tempel. En zei tot hem. Zie jij man die 38 jaar ziek bent geweest. Gij zijt gezond geworden. Zonder niet meer. Opdat u niets ergens overkomen. Hoe vindt u nou zo'n uitdrukking? Yeshua die geneest hem en aanschouwen van de mensen. Helemaal niet op het geloof van die zieke man. En dan loopt een paar straten verder. En Yeshua loopt hem tegemoet. En die zegt hem onder vier ogen, zegt hij. zondig niet weer. Wat is uw conclusie? Hij leefde in zonde. En daarom is hij ziek geworden. Wordt iedereen die in zonde leeft ziek? Nee. Hij had in zonde geleefd en hij was ziek geworden. En het heeft hem 38 jaar lang platgelegd. En er is waarschijnlijk in zijn leven, voordat hij plat lag, geen gedachte gekomen, zou ik me niet moeten bekeren van mijn zonde. Ik zeg dus niet dat iedereen die ziek is, daar ziek is vanwege zijn zonde. Dat is niet de bedoeling. Dus denk niet, ik ben al twintig jaar ziek, met een bepaalde kwaal, en ik ben nooit kwijtgeraakt, Dat je dus nu hoort, dat is vanwege je zonde. De Bijbel zegt, deze man die lag daar 38 jaar, en Yeshua zegt, het is vanwege je zonde dat je 38 jaar, hij is er zondig niet meer, want hij was nou gezond. Ik vind het een hele heftige uitdrukking. Die ons ergens op alert moet laten worden. Dat we zeggen, hé, hey, hebben wij zonden in ons leven? Tjonge, wat een genade dat ik nog leef en dat ik niet ziek ben. Want er zijn belangrijke dingen die Yeshua gaat vertellen vanmorgen. De man ging heen en hij zegt tot de joden, het was Yeshua die mij gezond gemaakt heeft. En daarom wilde de joden Yeshua vervolgen, omdat hij deze dingen op sabbat deed. Erg is dat, hè? Dus ze willen hem vervolgen omdat hij het op Sabbat deed. Maar Yeshua die antwoordde, mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Mijn vader werkt. Ook op Sabbat. Hij zei en ik ook. Nou was dat geen werk waar hij geld aan verdiende, hè? Het heeft dus niet met arbeid te maken om ons inkomen te verzamelen. We gaan niet akkers ploegen, we gaan niet oogsten, we gaan al die dingen niet doen. Nee, maar dit is een werk, dit is Heerde wat gedaan wordt. Eigenlijk moeten wij dezelfde werken doen. Ook op Sabbat. Hij zegt, mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Ik, Yeshua. Hierom dan trachten de joden des te meer hem te doden. Zo worden een woest op hem. En dat is zo wonderlijk, want wat zegt Yeshua? Omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde. Is God ook onze vader? Is God uw vader? <lacht> Leuk, hè? En zich dus met God gelijk stelde. Wie van ons stelt zich aan God gelijk? Yeshua is de enige geboren zoon van Yahweh. Verwekt in de maagd Maria. Hij is door de heilige geest van God verwekt. Hij is de enige geboren zoon van God. En dat blijft hij altijd. En hij leeft. Wij zullen na onze dood opgewekt worden en met hem zijn. En met hem leven. eeuwig leven. Lieve mensen, u mag het rustig weten... ...u bent allemaal zonen en dochters van Adam. Adam, de zoon van God... En daarna worden wij zoon en dochters van Adam. In dezelfde natuur worden we geboren. We hebben gewoon een zondige natuur. We zijn door het geloof in Yeshua gered geworden. En een beslissing mogen nemen om naar de geboden van Yahweh te leven. Dankjewel. Hoewel het dan ook wel weer bijbels is. Want Yeshua zelf zegt in een ander hoofdstuk. Zijn niet alle zonen Gods. Wie zijn allemaal zonen Gods. Die de woorden Gods horen en horen ishma en doen. Dus we zijn natuurlijk wel zonen van God, want we luisteren naar hem. En alleen zonen en dochters luisteren naar vader. Yeshua is de enige geboren fysieke zoon van Yahweh, geboren uit Maria. Hij is echt een mensenzoon, door Yahweh verwekt. Eén ding is duidelijk, zij zeggen dus, hij zegt dat God zijn eigen vader is. En daarmee stelt hij zich een God gelijk. Dus ze hebben twee punten om Yeshua aan te pakken. Hij heeft gezegd tegen een man, draag je ras, Dus hij zegt iemand, werk op Sabbat noemen ze dat. En hier zeggen ze, hij stelt zich ook nog met God gelijk. Nou, dat is een mooi onderwerp om over na te denken. We gaan lezen. Johannes 5, vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tot hem... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Hij is degene die zegt, de werken die ik doe getuigen van mij. Dus Yeshua die doet dingen om aan het volk Israël te laten zien wie hij is. Het gaat niet om het genezen van de zieken. Het gaat niet om de gesprekken met die fariseeërs. Het gaat om de dingen die hij doet. Daarmee wil hij tonen wie hij is. Hij is de Messias. En dat moet duidelijk worden door de dingen die hij doet. Want alle profeten in het Oude Testament hebben gesproken... over een Messias die zou komen. En Israël kijkt altijd uit naar zijn Messias. En de Messias komt en wat doen ze met hem? Ze kruisigen hem. En zelfs dat moest gebeuren. Want hadden ze niet gekruisigd, had hij voor onze zon maar niet gestorven. Hij zegt, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf. De werken die ik doe getuigen van mij. Maar de zoon kan niets doen van zichzelf. Of hij moet het de vader zien doen. Hoe denkt u nou dat de relatie is tussen vader en zoon? Eén op één. De vader die kan de zoon dingen tonen, want hij is een rechtvaardiger. Hoe vaak zouden wij niet willen weten wat vader eigenlijk tegen ons zou willen zeggen? We zeggen oh vader geef toch een oplossing, geef toch een woord in mijn hoofd. En dat woord het komt gewoon nooit. En dan denk je, zou ik, nou, geen zoon van hem wezen zou de zonde zijn, echt niet waar. Maar Yeshua heeft een zonderloze relatie tussen zijn vader en hem. Hij is ook de enige rechtvaardige op aarde die als een rechtvaardiger is gestorven in onze plaats. Want hij droeg onze zonde. Alleen doordat hij aanvaarden, dat offer wat God schenkt, worden wij rechtvaardig verklaard. Maar we hebben nog niet de relatie die Yeshua had met zijn vader. Hij heeft een rechtstreekse verbinding. Hij moet het de vader zien doen. En dan doet hij pas wat. Dus zelfs het lopen naar die man die 38 jaar ziek is, heeft zijn vader hem gezegd, ga naar Siloam en ga die man bezoeken. Hij ligt er 38 jaar ziek. Precies die en precies die ene. En die gaat hij dus herstellen. En dat doet hij alleen maar omdat op hij openbaar gaat komen over wie hij is. Moeten wij Yeshua nadoen? En elke zieke man zegt, sta op in de naam van Yeshua. Er zijn mensen die hebben dat honderdduizend keer gezegd en het is nooit gelukt. En sommigen zijn van het geloof afgevallen omdat het niet lukte. Maar het is niet wat we moeten doen. Want wat deze doet... Dat doet ook de zoon even zo. Dus wat vader hem toont in zijn zonderloze relatie met zijn vader... wat zijn vader hem toont, dat doet hij precies hetzelfde. Dus als je Yeshua, de zoon van Yahweh, ziet handelen... wie zien we dan? Dan zien we de vader handelen die in de hemel is... die geest is, die onzichtbaar is. Snap je het? Elke handeling van Yeshua is vader... Dus als je vader wil leren kennen, moet je Yeshua ontdekken. Buiten het kennen van Yeshua zou je vader Yahweh niet leren kennen. Want de vader heeft de zoon lief. Hij toont hem al wat hij zelf doet. Hij, vader, zal hem, de zoon, grotere werken tonen dan deze. Opdat gij, hij doet het voor het aangezicht van zijn discipelen... U verwondert. Wie gaat de grotere werken doen? Yeshua die gaat nog grotere werken doen dan alleen maar die man die 38 jaar ziek is genezen. Hij zegt ik ga veel groter. Hij gaat dadelijk zelfs een dode uit het graf halen. Hoe heet onze vriend? Lazarus. Hij gaat nog grotere dingen doen zegt hij. Alleen maar opdat jullie, discipelen, je zal verwonderen. Want gelijk de vader de dode opwekt... En doet leven. Daar moeten we op gaan letten. Zo doet ook de zoon leven wie hij wil. Hier staat hij wel met een hoofdletter. Alsof het de vader is. Maar het gaat gewoon over Yeshua. Yeshua heeft macht gekregen van zijn vader. Wie hij wil opwekken mag hij opwekken. Maar wie wil die opwekken? Wat vader hem zegt. Anders doet hij niet. Hij doet alleen maar wat vader zegt. Nou is het wonderlijk, dat woordje leven, meestal als we dat woordje leven lezen, denken we aan welk woord? Zoë, want dat is leven. Dat is goddelijk leven. Maar elk woordje leven heeft een eigen wortel. Deze wortel 2227 is zoopoio. Geen zoë, maar het is een vorm ervan. Wat heeft vader gezegd? Gelijk de vader de doden opwekt en doet leven. Dat is dit woordje zoopoio. Je joh. Zo doet ook de zoon leven. Op dezelfde manier als vader. Wat doet hij? Levende wezens voortbrengen. Er staat niet tot hij levende wezens schept. Dus beter met je, je beter kunnen staan met opleveren. Je beter kunnen staan met opleven. Ja, is goed. Dus ik ben alweer een slag verder. In de tweede plaats. Maken dat iemand leeft. Levend maken, leven geven. Geestelijke kracht om te wekken en kracht te geven. Dat woordje hè, waar we het over hebben. Tot het leven terugbrengen. Dus wat al leven had. Dus een dode opwekken. Een extra leven geven van het fysieke leven. Dus extra kracht. Begiftigen met nieuwe en grote levenskrachten. Punt drie is eigenlijk uh, metaforisch. Zaad wat tot leven gewekt wordt ontkiemt, ontspruit of groeit. Een beetje overdrachtelijk. Dus wat doet hij? De vader die wekt doden op en doet leven... Zo doet ook de zoon leven wie hij wil. Hij maakt dus de wezens die dood zijn, levend. We gaan daar verschillende woorden leven, zien en dat is leuk om te ontdekken. Want ook de vader, zegt die oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de zoon gegeven. Hij mag alles zelf oordelen en daarna handelen. Hij is wel volkomen in eenheid met zijn vader. Opdat allen de zoon eren. Wie eren wij? De zoon dienen we te eren en zo eren we Yahweh. Als wij zeggen vader Yahweh, we eren u en we doen het niet in de naam van Yeshua. Kunnen we niet eens tot hem benaderen. Opdat alle de zoon eren, gelijk zij de vader eren. Dat is het doel, opdat. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar zeg ik, zegt Yeshua, wie mijn woord, mijn woord hoort. Dat is het woord van Yeshua. En wie moeten we geloven? En ja, wij geloven. Leuk hoor, want hier komt het bij elkaar en dat gaat eigenlijk ook een ander, ander leven voortbrengen. Dus je moet Yeshua horen en je moet zijn vader eren. Dat zijn gelovigen. Je moet dus mijn woord, zegt Yeshua, horen en Yahweh geloven. Wie gelooft er in Yahweh? Dat zijn degenen die naar zijn geboden leven. Je kan wel zeggen, ik geloof Yahweh, maar je doet niet wat hij zegt. Dan ben je gewoon een ongelovige. Dus als je deze regel wil verstaan... Wie mijn woord hoort, het woord van Yeshua en Yahweh gelooft... die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Welk leven is dat? Dat is Zoë. Welk leven heb je dan? Dat woord leven, dat is absolute volheid van leven dat aan God toebehoort. Dus je dient de geboden van Yahweh te gehoorzamen... en te geloven dat Yeshua de zoon van God is. Als je die twee hebt, heb je dus Zoë. Dan heb je de volheid... De absolute volheid van leven dat aan God toebehoort. Vind je dat niet heftig? We kunnen allemaal wel roepen, ja ik geloof in Jezus, halleluja, Jezus, Jezus, Jezus. Maar het zegt helemaal niks. Want als je niet bereid bent ook naar de geboden van zijn vader te leven, dan heb je een wezensvreemde Jezus. Er zullen vele Jezusen uitgezonden worden, maar ze zullen de mensen misleiden. Amen? Er is duidelijk onderscheid. Komt niet in het oordeel. Wist u dat? Tot wij allemaal, die luisteren naar Vader Yahweh en geloven in Yeshua, tot wij dus niet in het oordeel komen? Wij zijn echt genezen, hersteld. De verbinding tussen God is hersteld. Doordat we zijn geboden doen en geloven dat Yeshua de Messias is, die ons heeft gereinigd van de zonde die we ooit aan Torah hebben gedaan. Hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood. In het leven. Dus voordat we gingen doen wat God van ons eist, waren we dood. We praten hier dadelijk over geestelijk dood. Vers 19. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de uren komt. Welk uur komt? En het is nu, zegt hij, op dat moment. Hier, het is nu. Op het moment dat hij dat daar spreekt. ...dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. Tegen wie spreekt Yeshua? Hij spreekt tegen dode mensen, want hij spreekt tegen Israël. Israël was in een ellendige staat. Totaal verstrooid over de wereld. Het was maar een heel klein groepje mensen van de Juda die in Israël is. Al die tien stammen die waren al 700 jaar eerder weg. Het is alleen maar Juda, want uiteindelijk uit dat volkje Juda moest Yeshua geboren worden... In 70 na Yeshua wordt ook Juda de wereld ingegooid. En dan komt Israël 2000 jaar of 1800 jaar helemaal kaal te liggen. Dus het is alleen nog Juda wat over is. Uit Juda wordt Yeshua geboren. Die spreekt nog tegen die priesters en tegen die, uh, die Farizeeën en die schriftgeleerden. Daar heeft hij een enorme strijd mee. En in 70 na Christus wordt ook dat weggevraagd van Israël af. Hij zegt, ik zeg u de uren, komt Hij eens nu dat de doden... dat zijn dus die mannen die naar hem luisteren... naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen... weer een ander woord. Wel leven, maar het is een andere codering die erachter staat. Je zou eigenlijk bij je Bijbel een stroom concordance moeten hebben... zodat je kon lezen wat er staat, anders lees je elke keer hetzelfde woord. Want gelijk vader leven geeft... Dat is weer het woord 22. Terwijl gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, dus dat is dat woordje zoé, heeft hij ook de zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Hey, hij zegt in de ene tekst, de zoon van God zullen ze horen en die haar horen krijgen leven. Dat is een ander soort leven. En gelijk de Vader het zoé geeft in zichzelf, heeft de zoon ook het zoé in zichzelf. Hoe zit dat in elkaar? Het woordje 2198, wat hier gebruikt wordt, en het woordje 2222, 22, is wat hier gebruikt wordt. Dat ene leven, degene die dus naar de Zoon van God zullen horen, en die aan horen zullen leven, daar heeft hij het over adem. Over ademen, onder de levende zijn. Niet levenloze, niet doden. Het is metaforisch in de kracht en in de bloei komen. Die zijn dus helemaal niet ziek. Het wonderlijke is, ook de jood die uitzag naar Yeshua, die begon te leven zodra hij hoorde wat Yeshua zei. Alleen een gelovige die naar Torah en profeten leeft, zullen herkennen de Messias te ontmoeten in Yeshua. Dus dat is weer een andere vorm van leven. Want, zegt die de vader, leven heeft in zichzelf, dat is dus het goddelijke leven. Hij zegt, dat is de absolute volheid van leven dat aan God toe behoort. Dat heeft alleen God en dat heeft ook Yeshua. Hij gaat ons iets bijzonders geven voor degenen die geloven en in die weg gaan wandelen. Hij zegt, hij heeft, dat is Yahweh, heeft Yeshua macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de zoon van de mensen is. Vader heeft hem iets gegeven. Verwonder je daar nou niet over, zegt hij, want de uren komt dat alle die in de graven zijn, dat zijn de echte gestorvenen, die zullen zijn stem horen en... Maar er zijn er een heleboel die de stem van Yahweh en van Yeshua niet kennen. Die zullen dus niet opgewekt worden in de opwekking waar Yeshua het over heeft. Zij zullen uitgaan die het goede gedaan hebben. U weet wat goed is? Gehoorzaam aan Torah, dat is goed. Word je gered door het gehoorzaam aan Torah? Echt niet waar, maar dat is gewoon goed doen. Je wordt gered door het geloof in Messias Yeshua. Want hij kwam uiteindelijk onze zonde betalen. Houd het in uw hoofd. Zij die het goede gedaan hebben, die zullen opstaan tot de opstanding ten leven. Maar die het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Die zullen uiteindelijk in het oordeel komen. De gemeente van de Heer niet. Ik kan van mijzelf niets doen, zegt Yeshua. Gelijk ik hoor, oordeel ik. Hij hoort het van? Vader Yahweh. Mijn oordeel is rechtvaardig. Is ons oordeel ook rechtvaardig? Als we het Torah en profeten kennen en we moeten over situaties in ons leven oordelen... zeggen we, hé, hey, dat is koosje, dat is niet koosje. Dat is zonde en dat is goed. Ook wij maken voortdurend keuzes... naarmate we de Torah van de Heer gaan leren kennen. Daarom kunnen we ook leven in de wil van God. Zijn oordeel is rechtvaardig, zegt hij, want ik zoek niet mijn wil... plaats u zelf er ook maar in... doch de wil van hem die mij gezonden heeft. We moeten dus zoeken naar de wil van Yahweh... en ervoor kiezen om dat te doen dan doe je voor ons het woord van Jawe het goede. En er is niks beter dan het goede te doen. Alles wat minder is als het goede, moet je zeggen, doe ik niet. Alleen je redding komt door het geloof in Yeshua. Indien ik getuig, zegt Yeshua van mezelf. Ja, mijn getuigenis is niet waar. Ook al lastig, hè? Een ander is het, die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij geeft, dat is vader Jawe wat die van mij aflegt waar is. Wat was het thema van de, van de preek? De werken die ik doe, getuigen van mij. Welke werken deed hij? Die van zijn vader gedaan moesten worden. Dus hij doet de werken van zijn vader. En omdat de mensen hersteld, genezen, bevrijd worden, toont de vader dat het zo is. Wij maken daar fouten in. We zijn gebrekkig. Ook al zijn we helemaal plat gepredikt door, door genezingspredikers. We hebben eraan moeten wennen om aan die woorden te horen. Nee? Hij zegt het duidelijk. Een ander is het die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt waar is. Het is vader Yahweh die zelf door zijn profeten al getuigd heeft wie Yeshua is. Hij zegt in vers 33. Gij hebt tot Johannes gezonden... Over welke Johannes hebben we het? De doper. de doper. En hij heeft de waarheid getuigd. Maar ik behoef het getuigenis van de mens niet, zegt Yeshua. Doch ik zeg dit op dat gei. Wonderlijk, hè? Hij heeft niemand nodig om te zeggen wie die is. Nee, dat doet vader wel. Hij, Johannes, was de brandende en schijnende lamp. Hij kon alleen maar vertellen tot Messias eraan kwam. Gij hebt u een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis, zegt Yeshua... gewichtige dat van Johannes... want de werken die mij de Vader gegeven heeft... om te volbrengen... juist die werken die ik doe... getuigen van mij. Dus we moeten zien welke werken Yeshua doet... om uiteindelijk te kunnen zeggen... buiten alle twijfel... Hij is de Messias... Want hij vervult exact het woord van God. Alle andere profeten hebben getuigd. Maar van wie hebben alle profeten getuigd? Van de Messias die ooit komen zou. Er komt na Yeshua geen andere Messias. Wij kennen in Yeshua de Messias die Israël zal verlossen. Zij hebben de Messias afgewezen. Zij verwachten een andere Messias. Wat gaan ze ermee doen? Die zetten ze naak in de tempel. Er gaat dus dadelijk een leider komen in Israël, waarvan heel Israël denkt: ah, oh, maar dat is de man die de wereldregering gaat pakken. De hele vrijmetselarij heeft dadelijk een man zitten in Jeruzalem. Die gaat de hele wereld regeren. En heel de wereld zal zeggen: vrede, vrede, geen gevaar. Maar vrijmetselarij zorgt ervoor dat in de top een man neergezet wordt die wereldheerschappij gaat krijgen. En alle landen zullen daarmee accorderen. En ze zullen zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. Maar er is maar één Messias, en dat is Yeshua. Hij heeft dus een beter getuigenis dan Johannes, die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen. Juist die werken die ik doe, zegt Yeshua, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. Israël heeft hem niet aanvaard. Zij zullen dadelijk een Messias aanvaarden, die dus niet Messias Yeshua is dat is het hele wereldgebeuren wat momenteel gaat plaatsvinden. Ook al heeft Israël strijd, dadelijk komt de vrede. Maar het is niet tevreden vrede van? Van Yahweh. De vader, zegt hij, Yahweh, die mij gezonden heeft... en die heeft mij getuigenis gegeven... gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaan te gezien. De joden waar hij tegen spreekt hebben nooit zijn stem gehoord en nooit gezien. Maar niemand heeft ooit de stem van Yahweh gehoord... Ja, het volk wat aan Sini was, die heeft zijn stem gehoord. En daar heeft hij zijn Torah verkondigd. Zijn woord hebt gij niet blijvend in u. Want die hij gezonden heeft, gelooft. Gij niet. Hij spreekt tegen die fariseeën die schriftgeleerden. Hè? Tegen dat ongelovige, wispelturige, ruziezoekende. Ze moesten niks van hem hebben. Dat zijn de mannetjes die tegenover hem staan. Gij onderzoekt de schriften, daarom zijn het schriftgeleerden... Want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En dit is weer leven met het woordje 2222. Zij denken dat in het onderzoeken van de schriften en het lezen ervan... ...tot ze daarin dat eeuwige leven van God hebben. Snap je de misleiding? Het is niet het lezen van de Bijbel dat je eeuwig leven geeft. Het is in die Bijbel herkennen dat Yeshua de Zoon van God is. Je moet dus het profetisch woord leren verstaan... ...opdat je kan zeggen, dan is Hij de Messias... En door in hem te geloven krijg je dus zoe, het eeuwige leven, het godsleven. Zie je het? Ga je onderzoek de schriften, jullie farizeeën, en je meent dat je daarin eeuwig leven krijgt. Maar hij zegt, deze zijn het, die van mijn getuigen. Nou, ze worden hels, die mannen. Wie denk je wel dat je, denk je dat je de zoon van God bent? Maak je je met God gelijk? Dat is natuurlijk onzin. Maar ze pakken deze dingen wel op om hem dadelijk te kruisigen. Toch wilt gij niet tot mij komen, om leven te hebben. Hadden de Farizeeën hem aanvaard, hadden ze leven verkregen, wat God ook bedoeld had. Leven van God. Nou zegt hij, één ding is duidelijk, eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u, zegt Yeshua, tegen die schriftgeleerde. Gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Zo, nou dat moet je eens tegen je voorganger zeggen. Zie je bent nu al jaren predikant, maar echte liefde van God heb je niet in jou. Dat is heftig. Hoeveel mensen preken niet hun traditie en zijn niet bereid de traditie op te geven voor de Torah, wat God zegt. We volgen allemaal Rome. Ik ken u, zegt hij, maar gij hebt de liefde van God niet in uzelf. Hoeveel mensen binnen een religieuze wereld zijn nog bereid om de Bijbel verder te onderzoeken en hun gebied te verlaten als het blijkt dat ze in het verkeerde gebied zitten. Dat is moeilijk. Je hebt het in je eigen leven gezien, dat het toch wel moeilijk is om koers te veranderen. En voor de een is het makkelijker als voor de ander. Maar als je het een keer gedaan hebt, dan zeg je, oh mijn god, wat is het heerlijk dat je het me geopenbaard hebt, mijn oogjes hebt geopend. Hij zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn vader, Jawel. Gij neemt mij, zegt hij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. Israël gaat het doen dadelijk, hoor. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van elkander behoeft? Ja, dat is exact hetzelfde. En de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Je kunt de eer van Jare alleen maar zoeken door exact te gaan doen wat hij zegt. Word je dan gered? Nee, dat doet hem gewoon goed. Je wordt gered door het geloof in Yeshua En door het verzoenende bloed. Wat hij over onze zonden laat zijn om ons te bedekken. Hoe kunnen jullie nou tot geloof komen als je nog eer van mensen verwacht? Ik heb het ook moeilijk gevonden om voor het eerst naar mijn voorganger te gaan. Om te zeggen, wist je niet dat God zegt? Gedenk de Sabbatdag. Ah, gaat toch weg. Allemaal Joodse wetten. Vindt u het mooiste dit dit leest? Wij hebben de eer van elkaar behoeven. Als de dominee nou maar zegt... er knul, als je maar lekker blijft zitten. Je mag alles geloven, maar blijf hier maar zitten. Want daar hangt ze van vanaf. Maar die voorgangers moeten ook uitkomen uit Babylon. Het is een verwarring. Ons hele christelijk denken is verziekt door Rome. Het heeft niets meer te maken met de Messiaanse gemeenschap... die door de apostelen is ontstaan. Dat waren de echte Messianen. Ze noemden dat Nazareners in die tijd. ...de volgelingen van Jezus, Jezus van Nazareth. Ja? De Nodzriem. Daar wil ik graag bij horen. U ook? Als iemand vraagt, ben je ook christen? Dan zeg ik, nee, ik ben een Nazarener. Oh, is dat nieuw geloof? <lacht> nee, dat is al zo oud. Als, uh, goed. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader, zegt hij. Nou, dat vind ik schitterend. Dit vind ik schitterend. Hij zegt, ik ga jullie niet aanklagen bij de vader. Echt niet, waar. ik zal het niet tegen papi zeggen. Je aanklager is Mozes. Hoe kun je nou als christen nog denken voor het aangezicht van Yahweh te komen. En zeg, jammer, ik ben gereinigd door het bloed van Yeshua. En dan doet hij het boek van Mozes open en dan draait hij het om. Zegt hij, kijk eens wat Mozes zegt. ja zit met Mozes, dat is allemaal voor de Joden. Dan heb je een probleem. heb je toch een andere God als de Joden gediend. Ik ken je niet. En het is niet de God van de Joden hoor, het is de God van Israël. ...de God van Abraham, Isaac en Jacob... ...en Jacob wordt Israël, twaalf stammen... ...hoewel de tien in de verstrooiing zijn... ...is degene uit Juda, is toch Yeshua geworden... ...en hij zou de hele aarde beërven. Weet u nog? Aan Abraham de belofte gedaan. Uw nazaat zegt hij zal de hele aarde beërven... dat is Yeshua. En door Yeshua heen komen wij... ...ingeënt in de stam. En dan de stam van Abraham, Isaac, Jacob... Met al die takken erin, ook al worden er afgebroken, wij worden erin gezet. Maar dan moet je ook wel eens doen wat God zegt. Hoe Abraham, Isaac en Jacob geleefd hebben. Je kan niet zeggen, oh ik ben lekker ingeënt, ik doe het helemaal anders. Dat kan helemaal niet. Je aanklager is Mozes op wie je de hoop gevestigd hebt. Zij dachten, we moeten Mozes lezen, want in het onderzoeken van de schrift heb ik eeuwig leven. Zoé, mooi, niet waar. Je moet dus in de schriften lezen om Yeshua te herkennen. En hem moet je volgen. Want alleen door Yeshua heen heb je contact met vader. Want, zegt hij, indien jij Mozes geloofde, dan zou je ook mij geloven, zegt Yeshua. Want hij, Mozes, heeft van mij geschreven. Als je dit nog niet ziet, heb je een probleem. Maar wij moeten met elkaar steeds verder gaan zien dat Torah en profeten, dat is Mozes. En Mozes was een van de grootste profeten. Daarom schreef hij ook het hele Torah. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, begrijpt u hem? Hoe zult gij mijn woorden geloven? Dus je moet Mozes geloven, herkennen dat hij de Messias is... en dan moet je geloven wat Messias zegt en exact gaan doen. En Messias heeft nog nooit gezegd, ga de zondag vieren. Broeders en zusters, hij zou zeggen Sabbat Shalom... Het is het volgen van Yeshua wat ons uiteindelijk tot vader brengt. Maar je kan niet zeggen ik volg Yeshua en ik ga de geboden van de vader overtreden. Vindt u het gezellig om zo te starten het nieuwe jaar? Uiteindelijk moeten we elkaar steeds maar laten bevestigen wat staat er in Torah en profeten. Waarom zijn we wie we zijn? Nou daarom zitten we met elkaar hier om een apart volk te gaan vormen en andere mensen het te vertellen. Mogen de zegen van Yahweh ons rijkelijk vervullen. Tot we zijn woorden leren verstaan, maar bovenal, schma, Israël, horen en doen. Geprezen zijn de naam van Jader. Amen.